3 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat alle Nederlanders aan boord van het gekapseisde Italiaanse cruiseschip ongedeerd zijn. 34 Nederlandse passagiers hebben contact gehad met hun reisorganisatie. Ze komen vandaag of morgen naar huis. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat waarschijnlijk ook onder Nederlanders die de cruise individueel hadden geboekt geen slachtoffers zijn. Exacte aantallen heeft het ministerie niet. Mensen die hun paspoort bij het ongeluk zijn kwijtgeraakt... krijgen een noodpaspoort van het Nederlandse consulaat in Milaan... of van de ambassade in Rome. Bij het ongeluk met de Costa Concordia kwamen zeker drie mensen om. Er zijn tientallen vermisten. Aan boord waren ruim 4000 opvarenden. Reddingswerkers doorzoeken een schip om te kijken... of er nog mensen zijn achtergebleven. Het 300 meter lange schip liep gisteravond bij het armluintje Giglio voor de kust van Toscane op de rotsen. In de rompel stond een scheur van tientallen meters. Volgens passagiers verliep de redding chaotisch. Het schip maakte zoveel slagzij dat veel reddingsboten onbruikbaar waren. Sommige passagiers sprongen in paniek in zee. In Mussel bij Stadskanaal is een ultralight-vliegtuigje neergestort. En daarbij is de piloot volgens de politie om het leven gekomen. Het toestel was opgestegen van een klein vliegveld voor ultralights bij Mussel... en kwam neer in een weiland. Over de oorzaak van het ongeluk in Oost-Groningen is nog niets bekend.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 Tot besluit het weer. Afwisselend zon en wolkenvelden... bij een temperatuur rond 7 graden. Vannacht bij opklaringen ligt de vorst. Morgen overdag vooral in een zuidenzon. Het wordt dan tussen de 3 en 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Afro. Hans Smit. Goedemiddag, wij zitten in de Amstel-foyer van Carré. Bent u in de buurt, komt u even langs. U kunt ook reageren op dit programma opium.carré.nl... of twitteren, maar mag ook naar... Uh, uh, het hekje, heet dat dan, hashtag uh, uh, opiumradio. Wat gaan we dit uur doen? Uh, straks lieden wij de Pari met uh, een aantal buitenlandse boeken. Wat, wat heb je meegenomen? De tas moet nog open. Je, je bent nog bezig met uitpakken maar Ik heb in ieder geval één verrassing. Die staat nog op me. mijn iPad en die verschijnt donderdag. Ja. Het boek heet ook Verrassing. Het boek heet Verrassing en het staat op je iPad. Ja. Oké, okay. je bent niet meer van het uh, papieren boek. Je bent niet van het papieren boek. Nou, twee wel, maar één nog niet. En... Als het nog niet verschenen is, kan ik het ook nog niet Dat hebben. Dat is waar, ja, ja, ja. Goed, Komt verder uh, wel een papieren boek hier. Daan Heerma van Vos, Zonder tijd te verliezen. Daar gaan we het straks ook over hebben. Uh, verder de virtuele vitrine met uh, Marieke Jager. En uh, zo dadelijk eerst gaan we beginnen met uh, Rudolf van den Berg... die een prachtige film heeft gemaakt, Suuskind, over een... Uh, Iemand uh, ja, die heeft samengewerkt met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. En die heeft geprobeerd om zoveel mogelijk Joden uh, het leven te redden. Nou, Samenwerking is een, wel erg snel, kort door de bocht. Het is tot meer een spel gespeeld met de SS. Het was een heel gevaarlijk spel, maar hij speelde dat heel behendig. En heeft ja. daardoor veel honderden kinderen weten te redden. Oké, okay, we gaan er straks over praten. Eerst gaan we naar de live muziek luisteren. Uh, alles viel samen toen hij het nummer Samen in Zee vond... tijdens zijn zoektocht naar duetten van Ramses Shaffi en Lisbeth List. Jarenlang was de jazzmuzikant Visser op Zee om de kosten te verdienen... en nu heeft hij samen met Lydia van Dam een ode aan Ramses Shaffi gemaakt. Die heet ook Samen in Zee. Hier is Jeroen Zijlstra. Vilt de en rouw en, en blauw. Nog stil ongehoord. Vertrekt de trein van zuid naar noord. Met ver van een kind. Moeder ziel alleen aan boord. Waar gaat het heen, Sammy, zo alleen? Zoer als de wind waarin je antwoord vindt rijdt de trein naar het lage land Richting wolken, duiden, strand. Sammy, wordt maar lekker nat. Je komt terecht. Sammy, het is echt. Trek de trein van Zuid naar Noord met ver van huis en kind. ziet alleen op boord. Waar gaat het heen, Sammy, zo alleen? Zoel en tegen als de wind, waarin je antwoord vindt. rijdt de trein naar het lage land, richting wolken, duinen, Strand. Sammy, wordt maar lekker nat. Je komt er heen, Sammy, het is er. Daarom gewis van wie tot aan begraven is. Kijk, dat staat er even Kijk, omhoog. Jeroen Zijlstra, worden weer uh, van Damme... en Pieter Jan Kramer op de piano, op de keyboard... Edwin Wieringa, basgitaar uh, um, en Nout uh, Ingenhuis op drums. En Jeroen Zijlstra, die komt nu even aan tafel zitten. Uh, Samen in Zee uit jullie uh, theaterprogramma, Jeroen. Ik zat net even te, te googlen op Samen in Zee... en ik kom uit bij een, uh, een gezellig knusrestaurant... met een huiselijke en ontspannen sfeer. Oh, dan dus heb je ja. iets ja. anders gegoogeld <laughs> dan ik. <laughs> ik kom hey. uit op een, een titel van Elisabeth uh, van, uh, en Ramses... getiteld Samen in Zee. Ja. Gecombineerd met dat... Noordzee gebeuren, waar ik dan zelf uh, jarenlang mee bezig ben geweest. Ja. Was dat de titel? Toen had ik hem. Ja, als visser. Het, grappig gezegd, dat ooit Ramses Shafi ook ervoor heeft gezorgd dat jij in Amsterdam bent terechtgekomen. Ja, als uh, jongetje van 12, 13 uh, hoorde ik voor het eerst Sammy. Het, nou, het meest prachtige lied wat hij, wat mij betreft, geschreven heeft. Ja. En toen uh, wist ik nog niet eens dat ik visserman zou willen worden. Maar ik wist wel dat er meer moest zijn als kabeljauw toen ik dat. Lied horen, dacht ik van. Nou, ja. Terwijl het nog een totaal oningevuld uh, gevoel was. Ja. Hey, hoor ik nou in jouw e eerdere CD's uh, ook al uh, uh, Ramses Shaffi uh, door? Naar mijn gevoel niet. Nee. nee waarom niet. nu pas eigenlijk? Nou, dat was eigenlijk de, de, de droom om uh, een CD te maken met de duetten. Uh, het was natuurlijk ook, ik zal het even chronologisch vertellen, dus de vorige. De tour uh, Liefde en Dorpsgevoel was zonder de saxofonist uh, Rutger Molenkamp, die wegens MS helaas moest uh, stoppen met spelen. Ja. Toen hebben we een tour met z'n vieren gedaan. Daarna kwam het verlangen naar een vijfde persoon toch wel weer terug, uh -huh. en dat is in de vorm van Lydia van Dam ja. gebeurd. En kon ik ook meteen duetten gaan schrijven in plaats van uit je eigen koker, uh, vanuit je eigen min of meer autobiografische. Uh, ...zeeomgeving, van Zetavoren naar Ramses en ja. Lisbeth. Maar, ja, ja. Ja. Want, uh, Lydia heeft eerder me, met jou samengewerkt, ...met Gerard van Maaswakker samen in het ja, programma. We hebben het briefings. programma Troost gedaan. Ja. En, uh, we hebben samen een cd gemaakt op uh, teksten van Karel Eijkman. Mm -hmm. Zijlstra Zink Eijkman. Daar ja. is Lydia ook al uh, uitgebreid uh, aan het woord. En die, uh, die samenwerking is kennelijk heel goed bevallen. Zeer goed, dat mag ja. ik tenminste aannemen, want dan ga je die nog een keer met elkaar in zee. Toch? Nou, en nog vroeger heb ik met Milene Danjou mogen samenwerken. En dat is eigenlijk ook weer... Toen dacht ik van, ik vind het ontzettend uh, plezierig... om met vrouwen en voor vrouwen te schrijven. en voor, samen Voor met. vrouwen ook? Ja, gewoon ja? omdat je de stem en de, de, dus het relatieve... Een heze ruige stemgeluid van mezelf, dan kan combineren met een eigenlijk een saxofoon, maar dan in de vorm van een stem. Ja, ik, ik moet er even melden overigens dat Lisbeth List vanavond Centraal staat in Opiumtelevisie. Ja, Dit is een special om ja. vijf over half elf op Nederland 2. Ga je ja, naar kijken. Ook. Ja zeker. Ik heb al een paar stukjes gezien en uh, uh, ik, ik ken natuurlijk het verhaal al een klein beetje omdat je dat in verdiept hebt, maar ja. ik ga er zeker naar kijken. Ja, wat, wat is de kracht van die samenwerking? En probeer je dat ook te benaderen samen met Lydia? Nou, de kracht van hun samenwerking was... denk ik dat twee, twee, twee geesten echt elkaar hebben herkend. Ook al zal het om, in, in eenzaamheid in uh, weggegeven zijn, snap je? Ja. Ze, ze zijn natuurlijk alle twee uh, niet zo uh, in het begin niet zo leuk uh, met hun terechtgekomen... Ouders, maar na, ja, ja. daarna weer wel, weet je wel. Mm -hmm. Ik denk dat die, die blues, dat hebben ze wel... Uh, en dan ja, met z'n tweeën verschrikkelijk goed muzikaal weten om te zetten... in, uh, in in liederen die echt gewoon, uh, uh, dat je voelt dat het daar ook over gaat. Ja. Met een kern uh, die, die natuurlijk veel langer bestaat dan uh, het, de, in de tijd dat het gezongen ja. werd. Daarom is het tijdloos. Ja, jullie hebben een ander soort chemie natuurlijk, Lydia en jij. Nou, we zijn ook heel eenzaam. <laughs> Goed, uh, ik ben blij dat je er bent. Straks uh, nog een keer, hè? Ja, zeker. Ja. Welke nummer ga je straks spelen? Uh, samen, eenzaam. Samen eenzaam, kijk eens aan. Nou, dat wordt een uh, hoop, hoopvol, een uh, positief uh, nummer, mag ik hopen. Zeker. Goed. Uh, meld ik eventjes dat in februari de tour Samen in Zee verder gaat. Uh, ze staan onder meer in Den Haag en Woerden. En voor meer informatie kunt u kijken op uh, niet op www.sameninzee... want dan weet u wat u vanavond kunt eten. Nee, u gaat kijken naar uh, www.zelstraweb.com. Dit is opium. Een uh, controversiële... Uh, Held, ja, zo mag je hem wel noemen, vind ik, hè? Uh, Suskind. Die staat centraal in de, in de nieuwe film van regisseur Rudolf van den Berg. De film Suskind die speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog... in het door de nazi's bezette Amsterdam... besluit de Joodse Walter Suskind om handjeklap met de NS te spelen. In ieder geval, de NS, de SS. Zeg ik NS? Oh, machtig. Ja, ik ben met de trein gekomen vandaag, dan krijg je dat. <laughs> met de SS, uh, Auster Funten, de, de, een beetje de, de hoofdbaas van de SS hier in, uh, in Amsterdam... als ik me niet vergis. In ieder geval degene die verantwoordelijk ja. was voor de deportaties. Ja. Um, het, gaat, uh, over, het gaat heel goed met de Nederlandse film hè, uh, in het algemeen. Dat even voordat we over film, de film gaan praten. W wat merkt u daarvan? Nou, ik lees in de krant dat er heel veel mensen naar komen kijken. <laughs> dus dat is buitengewoon gunstig voor de Nederlandse ja. filmindustrie. Maar vooralsnog uh, moet, moet, moet deze film zich natuurlijk bewijzen. In ieder geval uh, de met, mensen uh, er nog komen. Maar ja, ja. ja, ja, ja. Hey, Matthias, de vorige film heeft die ook heel die goed Die heeft goed, goed gelopen, uit? ja. ja. De film gaat morgen in première, uw film, in het Muziektheater. Ik dacht dat is een mooie plaats, een onge ongebruikelijke plaats om een film te vertonen. Maar het is wel heel dicht bij de plantage Middelaan. Is dat toeval? Want daar speelt het eigenlijk zich groot het is, af. Het is, het, het, het, het is, ik vind het wel een mooie, een mooie samenloop van, van voorwaarden. Maar het is, het is voornamelijk gedaan om een hele grote zaal... met een, met een optimale geluidskwaliteit te kunnen gebruiken voor de première. Mm -hmm. Het probleem is een beetje van... Dat het meest elegante theater wat we in Nederland hebben, Tuschinski. dat dat eh, qua geluidskwaliteit. naar de deskundigen zeggen, nogal wat te wensen overlaat. Maar bovendien dat, dat je daar niet zoveel mensen in kwijt kan. en dat het echt dringend geblazen is bij een première. Dus vandaar de keuze voor het muziektheater. Ja, maar het is een mooie extra. Ja, of... het, het, het is natuurlijk licht op de plek. waar het eigenlijk allemaal gebeurd is. Ja, want wat gebeurde er aan, uh, daar, aan die straat de, in, in, de, in, in de plantagebuurt? Uh, nou ja, als ik even blijf bij, bij de, de Stopera, dat was natuurlijk het oude Waterloopplein... met daar de zogeheten de, de, de, de oude Jodenhoek, die, ja. die, die, die, die na de oorlog helemaal gesloopt is. En nadat die was leeggehaald. Um, dus het is een beladen plek. Vlak daar om de hoek heb je, behalve de, het, het drietal synagoges, wat daar nog ligt... heb je in de buurt de Hollandse Schouwburg. En de Hollandse Schouwburg was toch wel het dramatisch hard van de deportaties van de Nederlandse Joden. en uh, De Hollandse Schouwburg was een, uh, was een, een, een, een druk bezocht theater voor de oorlog. In het begin ja. van de oorlog werd het omgedoopt... De, op bevel van de nazi's tot theater En dat heeft nog even als theater gefunctioneerd... waar alleen maar Joden mochten komen... en alleen maar Joods artiesten mochten optreden. Ja. Maar het werd al gauw werd het omgezet... In de verzamelplaats waar uh, iedereen samengedreven werd voordat ze in de treinen ged ge ja. geduwd werden. En waar deze Walter Suskind ook uh, een belangrijk deel van zijn werk verricht heeft? Uh, Walter Suskind stond aan het hoofd van de Hollandse Schouwburg toen het eenmaal bestemd was als, uh, ja, als uh, transitoplek. Waar de mensen, en, en Walter Susskind was dus ook ervoor verantwoordelijk dat, uh, dat, dat, dat, dat die transporten ordelijk verliepen. En dat er juiste aantallen mensen in die treinen gingen. En dat was precies het vuile werk uh, wat niet zo, uh, waar hij niet zo happy mee was. En, uh, maar hij moest vuile handen blijven maken, ook toen hij eenmaal gekozen had voor het verzetswerk... Uh, toen de enige manier om die kinderen en ook wel volwassenen weg te smokkelen was... om op die plek te blijven en dus verantwoordelijkheid te nemen... voor dat smerige werk van uh, elke keer maar die, die, die mensen op ja, transport zitten. Ja, ja, smerig werk, wat natuurlijk een ontzettend dilemma is. Want je moet ja. uh, meewerken, maar tegelijkertijd probeer je zoveel mogelijk... Ja. Tegen te werken? Was het een goede prater? Het, wat, wat het was een charmante man. Ik heb het uit de, uit de eerste hand van, van degene uh, van Piet Meerburg. Dat was de voorman van het Amsterdam-Studentenverzet. Ja. Die mede verantwoordelijk was voor het wegsmokkelen van die kinderen. Uh, Piet is helaas uh, kleine twee jaar geleden overleden. Maar ik heb hem goed gekend. En hij heeft me heel veel over Walter verteld. Het was een, een handige, charmante man. Het was een hmm. charmeur. Hij was sociaal heel vaardig. Hij had het gevoel voor humor. Hij was een echte Duitser. Hij kon met die Natie's kon die hun eigen taal spreken. Hij had daar flair in. Uh, dus hij heeft op een gegeven moment... Uh, is die erin geslaagd om met uh, uh, Ferdinand Uisterfunten... die aan het hoofd stond van die deportaties... om daar een soort vriendschap mee te sluiten... en om die man in slaap te sussen... Uh, waardoor er meer speelruimte ontstond ja. om, die, om die kinderen weg te krijgen. Werd hij begrepen door, door de, bijvoorbeeld door de joden? Toen ik het verhaal zag. Toen ik tien jaar geleden aan mijn, aan mijn vader vertelde: ik ga een film maken over wat een zuskind was, was zijn reactie wat over die schoft. Hm. Dus tien jaar geleden was nog het algemeen heersende beeld in, in wat, laat ik maar zeggen, de Joodse gemeenschap heet. Uh, dat Walter Suske niet deugde. Want wat de mensen zagen was dat die handjeklap speelde met de SS. Dat was het zichtbare ja. gedeelte. Maar, maar was, het was het natuurlijk ook te risicovol iedereen? om uh, iedereen te laten weten... wat hij ja, deed Natuurlijk, ja. ja. Het was ja. Natuurlijk, waren geheime operaties. Maar je zou verwachten dat dat dan na de oorlog... sneller naar buiten was gekomen. Dat is niet zo. Nou ja, dat heeft natuurlijk in bepaalde kringen... is die, is de, is die wel vrij snel gerehabiliteerd. Maar die, die, dat, die, die roep, die, die, die naam van verrader, Aha. van collaborateur... heeft heel lang aan hem gekleefd. Wat was dat ook voor u een reden? Om, om deze film te willen maken? Om, om dat beeld enigszins te nuanceren wellicht? Nee, daar maak, je, daar maak ik geen film voor. Om, nee. om een, ik bedoel, er zijn nog meer helden geweest... en ik heb groot respect voor Walter Suiskind... en ik ben blij dat hij ook met die film... meer gerehabil, he, gerehabiliteerd wordt. Mijn voornaamste drijfveer was... Uh, mijn eigen verbijstering over die geschiedenis dat dat überhaupt heeft kunnen plaatsvinden. Welk, dat, welk aspect van die, van die geschiedenis? Dat er 107.000 Nederlandse staatsburgers gewoon uit hun huizen gerukt zijn... door Nederlandse politiemensen in vrachtwagens en treinen geduwd zijn... om vervolgens in koele bloeden vermoord te worden... zonder dat de Nederlandse regering in ballingschap of het koninklijk Huis... daar ook maar één woord over heeft ja. gezegd... nooit heeft geprobeerd om... Uh, mensen te zeggen, help die Joodse staatsburgers. Help ze onderduiken. Help niet mee met de nazi's. Kom in verzet of doe desnoods niks. Maar ga ze niet een handje helpen. Nooit iets van die. Dus dat ja. is eigenlijk toch wel... een belangrijke drijfveer geweest om die maar film te wisten maken. wisten we dat nog niet? We wisten toch dat heel veel Nederlandse uh, ambtenaren... Uh, hebben meegeholpen? Ge wisten en voelen zijn twee dingen. En ah. Een film is niet zozeer een, iets om kennis over te dragen... maar om mensen door elkaar te rammelen... en mee te laten beleven mijn verbijstering. Ja. Dus als u vraagt van wat is je drive geweest... dan is dat toch wel ja, niet een boodschap... en niet van jullie moeten weten en ook niet een wijzend vinkje. Nee, van hoe is het gewoon... en dat, heeft natuurlijk ook, dat is die verbijstering... die natuurlijk ook wel weer terug kan slaan op het heden. Want laat je niet te gauw in slaapzusen... Over wat betreft vrijheid en democratie. Uh, je ziet Nederland, oh. was ook een democratie in 1940 toen het onder de voet werd gelopen. Nou, het was snel gebeurd toen de regering zijn biezen pakte. Ja, waar, waar, waar doelt u dan op als u naar de hedendaagse situatie.? Niet op iets specifieks meer. Dat men dat, dat je. Die film is niet gemaakt vanuit mijn Joodse achtergrond. maar vanuit het idee dat iedereen die gehecht is aan vrijheid en die zich bewust is van hoe kostbaar vrijheid is... dat hij zich zo'n verhaal moet aantrekken... omdat je nooit weet of het niet weer, het natuurlijk in een andere vorm... weer zou kunnen gebeuren. Ja, ja. Maar nogmaals, niet met een wijzend vingertje, maar meer als, ja, als een soort... Ik bedoel, wat ik zeg, ik ben mijn leven lang al bij vlagen... verbijsterd over hoe dat dat heeft kunnen gebeuren. En, uh, uh, dus ik heb, probeer met die film eigenlijk ja de mensen die verbijstering te laten meevoelen, meebeleven. Dus het is niet van, oh, schandelijk die agenten en oh, hmm. schandelijk dit. Nee, dit is gewoon gebeurd, hier ja. om de hoek. Ja. 107.000 mensen, Nederlandse staatburgers die Nederlands praten... die hier al altijd woonden, gewoon uit hun huis gerukt... gewoon uh, beroofd van alles wat ze hadden... en voor zover ze dan aan, na de oorlog nog terugkwamen, die paar... Uh, werd ze niet een hartelijk welkom gegund. Ja, die Hollandse Schouwburg die staat er nog, althans die, ja. de, de, de buitenkant het is tegenwoordig een monument. Uh, uh, had u, ja, u had ongetwijfeld daar in de straat ook willen filmen, maar dat kon niet, hè? Of had oh, u dat uh, niet gewild? Uh, nou ja, kijk, het probleem is natuurlijk van technische aard. Hmm. Uh, dat, dat die straat is, dusdanig door de moderne tijd uh, geëvolueerd tot een moderne straat. Dat je daar niet meer in 1942 makkelijk kan neerzetten. Aan de overkant van de Schouwburg was in de oorlog was de zogeheten crash waar de kindertjes naartoe werden gebracht van de ouders die in de Schouwburg zaten. Ja, ja. ja daar staat nu een, een redelijk modern. Naar mijn gevoel voel je lelijk, maar dat doet u niet gewoon <laughs> gebouwd. En ja, daar kan je niet... Dus je kon dat niet reconstrueren. Nee, nee. Dus dat dus. heeft u ergens anders moeten doen in het buitenland. We hebben ergens anders een straat, die straat min of meer nagebouwd. Ja, ja. Ja, ja. Ja. U heeft een hoofdrolspeler, Jeroen Spitsbergen, die, die werkelijk uh, fenomenaal speelt. Ik heb gisteren de film mogen zien. Ik was zwaar onder de indruk ook van Katje Herbers, die uh, een van de... Ja, uh, uh, zijn helpsters. Uh, ja, is, kinderverzorgsters. kinderverzorgster. Ja. Uh, we, we hebben een fragment uit uh, de film. Ja, het is alleen maar geluid. Dat is radio. Uh, waarin we hem, uh, dus Jeroen, horen. Uh, zijn verbijstering uitspreken. En eigenlijk de verbijstering ook richting de andere leden van de Joodse Raad. Van, hoe is het in godsnaam mogelijk dat dit gebeurt? Ik hey, verdomme het. Mensen afvoeren is één ding. Bij de plicht te gaan moord, dat hebt u er niet bij verteld. Meneer Zuskind, waar heeft u het over? Hitler doet wat hij beloofd heeft. Het is zwaar ja in Polen. Er wordt honger geleden. Er wordt hard gewerkt, te hard. Er zijn ziektes. Man, klets niet! Ze worden vernietigd. Ze worden uitgeroeid. Ze worden verdelgd als. ongetieven. Als, uh, nou, wil u nu ophouden, alstublieft? Meer ja, dat spookverhaal over die gaswagens. Ja, nou, die kletskoek, toe. zeg maar. Hoe kom je erbij? Dat spookverhaal over die gaswagens. Ja, jullie weten het toch? Zo zit je naar die film te kijken. Maar dat was dus niet het geval. Dat wist men niet. Althans. Dat is nog steeds een punt van discussie. Hoeveel ja? wist men in 1942, 1943? Heeft geval... u daar meer over te weten gekomen? Door gesprekken met, nee, met mensen ik, die er natuurlijk. Gemaakt. Ik ben niet de eerste die zich ermee bezighoudt. Er is natuurlijk heel veel uh, historisch onderzoek naar, naar gedaan. Men kon het weten, maar het was zo'n zo groteske, absurde waarheid, die vergassingen. Dat mensen dat eenvoudigweg niet, niet... Dat wilden ze niet geloven, dat konden ze niet geloven. Dus dat werd collectief verdrongen. In hoeverre het bij de leiding van de Joodse Raad wel of niet bekend was... Dat is een beetje een open discussie. Hmm. Het was ook een soort informatie waar ze niet veel meer mee konden. Hmm. Want ze zaten al zover, ja, in hingen ze in dat, in dat prikkeldraad van de naties. In de wurggrepen. ja. ja. ja. Ja, dus eigenlijk was die kennis, ook al was die er, je kon, je kon er niks mee. Je kon er niks mee. Dus nee. je kon het maar beter doen alsof het er niet was. Nou, je kon... Om je geen kon, paniek te krijgen. Nou ja, kijk, ze hadden natuurlijk gewoon moeten zeggen... en nu doen we niet meer mee en iedereen onderduiken. Dat had ook wel levens gekost. Maar dan waren er meer mensen, hadden het naar... ik begrijp uit historische bro, bronnen van historici... dan is de kans, laat ik het voorzichtig zeggen... de kans vrij groot dat veel meer mensen het zouden hebben overleefd. Hm. Niet voor niks, denk ik toch, zijn er in Nederland twee keer zoveel mensen... Uh, Joodse mensen zijn er uitgeroeid, als bijvoorbeeld in België en Frankrijk. Ja, ja. Heeft u de film al laten zien aan, aan, aan mensen die u als informatiebron heeft uh, gebruikt? Of die in ieder geval uh, zelf het verhaal hebben meegemaakt? Ja, ja. heb ja, was een speciale reactie? voorstelling voor gehad. Ja. Uh, er was een heftige reactie. Ik, mijn ik, ik had het gevoel dat mensen een soort opluchting ervoeren... Dat het, een, dat, dat het, laat ik zeggen, geboekstaafd is. Ik wil niet eens zeggen erkend is... Maar dat het uit de dorre eh, boekjes tevoorschijn is gekomen als iets wat echt gebeurd is. Kijk, het is natuurlijk heel goed. die, die holocaust is behoorlijk goed beschreven en eh, staat in boeken. Maar het blijft natuurlijk altijd van. Nou, als het eenmaal in boeken staat, dan is het ook weggezet. En dan nemen we de kennis van: oh ja, en dan zijn er zijn 107.000 Nederlandse joden weggevoerd. Maar die film maakt er meer een levend geheel van. Het is niet voor niks een fictiefilm. Het is een spannende, aangrijpende film waarbij. Uh, de feiten niet voorop staan, maar de, de, de, de ziel van het gebeuren. Uh, en ik had het gevoel dat die mensen die het meegemaakt hebben... en die mij uh, uh, ook uh, verteld hebben over hun wederwaardigheden... dat die mensen er blij mee zijn en dat die mensen opgelucht zijn. Ze zijn natuurlijk ook aangegrepen, ontdaan, tranen. Ja. Maar uh, ook iets van... van uh, ja, het, het, het verhaal bestaat tenminste. Ja. Ja. Ik was uh, zwaar onder de indruk. Ik vond het echt een prachtige, prachtige film. Fijn. Gefeliciteerd. Fijn om te horen. Ja. Uh, Suskind gaat dus morgen in première, gaat dan donderdag in de bioscopen draaien, neem ik aan. 112 theaters. 112 theaters, met de uh, prachtige Jeroen Spitsenberger, ik zei het al. Uh, vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen. En wij mogen drie maal twee kaarten weggeven voor, voor een film. Uh, als u antwoord weet op de volgende vraag... <laughs> ik uh, zie hem ook voor het eerst. Hoeveel boeken heeft Rudolf van den Berg tot nu toe verfilmd? Hoeveel boeken heeft Rudolf van den Berg tot nu toe verfilmd? U mag niet meedoen, niet antwoorden. Ga naar onze website opium.avo.nl en maak kans op twee kaarten voor de film. Zo. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week. Marike Jager, zingers van Martin. En Marike Jager is druk met de uh, try-outs van haar theatertour Here Comes the Night. Een uh, theatertour. Dus niet langs de gebruikelijke poppodia. Dat is dus ook meer dan zomaar een concertje. We maken muziek, dus het blijft een liedjesconcert. Maar we geven de mensen een, een hele bubs aan sfeer mee. Dus er is veel meer te zien en veel meer te horen dan van wat mensen van ons verwacht zijn. En dat is heel... Ik merk dat nu al aan de reacties. Er komen reacties, mensen hebben het over oerel... mensen hebben het over zeebenen, over water en enge dromen. Nou ja, dat is een beetje <lacht> wat we blijkbaar... Ja, de plaat heet Heerkomst Night, dus... De uh, sound van de plaat is ook heel dynamisch en heel filmisch... en dat hebben we willen laten zien. En laten horen bovendien een geluidenspecialist... luisterend naar de tot de verbeelding sprekende naam... de audiomachinist, die stond uh, haar terzijde. En hij heeft haar ideeën vertaald in een toneelbeeld... dat je vooral met je oren waarneemt. Het album heet En ik ben in een vroeg stadium natuurlijk gaan nadenken van... oké, okay, we gaan met die plaat het theater in. Wat wil ik daar nou doen? Uh, en ik hou heel erg van de nacht en geluiden in de nacht. Want geluiden zijn veel intenser in de nacht, veel mooier. En liedjes hoor je ook wel echt goed als het donker is. En toen kwamen we erover aan de praten En hij zei van, nou, wat wil je dan doen? Ik zei, nou ja, ik wil heel graag de mensen meenemen de nacht in. En, weet je, naar zee, het water op, dat gevoel. En hij zei van, nou, wat wil je dan horen? Ik zei, nou ja, um, de zee, bijvoorbeeld. Of uh, een oud schip. Hij zei, nou, dan maak ik voor jou een oud kraakend schip... Dus wij hebben nu een, een soort bewegend object. We hebben hem al de kraak genoemd. Omdat hij kraakt als een oud schip. En dat is één van de dingen. Maar meer ga ik niet verklappen. Precies. Ga maar kijken en luisteren. Here comes the night. Marike Jager. Dinsdag in Den Bosch. Donderdag in Drachten. Zaterdag Heidhuizen. Premiere volgende week. Zondag in de Kleine Comedie hier in Amsterdam. En tournee tot eind maart. Overal en nergens. En wat heeft Marike Jager uitgekozen voor de virtuele vitrine? De jukebox. Ik heb een prachtige jukebox uh, ooit gekregen uh, uit 1962. En hij ziet er heel mooi uit met hele fancy kleuren. Ik zie paars en roze. Prachtige subwoofer aan de onderkant. Dus het geluid is sowieso tien keer beter dan uh, waar we nu mee aan onze oren lopen. Een zeberg is het. Ik heb hem ooit uh, op, op een markt zien staan. Toen werd ik er al verliefd op. Uh, maar die was heel vies en die deed het niet. En toen heeft mijn verkering uh, uh, juke dezelfde jukebox gevonden in Groningen helemaal, zijn we daar naartoe gereden dat was een hele oude meneer de enige nog, denk ik, laatste levende jukebox, jukebox reparateur van Nederland en die had hem helemaal opgeknapt schoongemaakt en hij deed het en nu staat hij hier, ik ben er echt helemaal weg van je kan, uh, ik doe er telkens weer nieuwe plaatjes in ook, eens in de zoveel tijd en dan uh, vaak voor het slapen gaan even een dansje, is ook leuk en dan ga ik draaien, James Brown, nummer 146. Eh, 1, 4, 6. Die gaat hij zoeken. En nu legt hij hem erop. Komt hij. Hmm. Nou, je snapt dat ik deze prachtige koning der jukeboxen voordraag aan de virtuele vitrine. Ja, dat snap ik wel. Marike Jager, die danst nog even door. Vertel ik u intussen dat de jukebox ook te zien is op onze thuispagina opium.afro.nl... of op onze Facebookpagina. Daar staat weliswaar bij dat Opium een tv-programma is, maar dat is een misverstand. Dat is het ook, maar het is ook een radioprogramma. En de filmpjes van de virtuele vitrine staan ook op YouTube. Zoek het kanaal, dat heet Hans bij de Avro. En volgende week is er een nieuwe virtuele vitrine... Uh, Daan Heerma van Vos, je bent inmiddels aan tafel komen zitten. Uh, in, in jouw uh, boek uh, Zonder Tijd te Verliezen komt ook een duwbox voor, hè? Er komt ook een ja. Een, ja. ja in Almere. Een hele mooie, ja. ja een woerlitser. Ja. het ja, nou, ja. Ja. straks over je boek hebben. Heb je ook een cultuurtip toevallig nog, nu we uh, uh, je ja. aan tafel zit? Ja, vertel. Ja, niet toevallig, het is me gevraagd. Maar <laughs> ik, uh, ik heb er zeker een, uh, in ongenade, het uh, toneelstuk heb ik onlangs... Uh, Gezien, dat vond, dat vond ik heel, heel erg mooi. Met uh, Gijs Holder van Aanschouwing? Ja, ik vond het, uh, de, het decor was al heel mooi, heel geheimzinnig, uh, goed geacteerd, heel goed. Toen even op Amsterdam. Ja. Rudolf van den Berg, een, uh, een tip? Ja, vanavond om half negen in Groningen, Noorderslag. Chagall, de zangeres, die staat op het 3FM-podium als Serious Talent. En ze is grandioos en ook nog mijn dochter. Ja, ik wou dat zeggen. Het dus is één, enige link te leggen. Maar, ja, heel goed, heel goed. Liedewijn, die jij een tip? Ja, volgens mij laatste week gemeentemuseum Den Haag, mode en kunst. Ik vind het ongelooflijk goed hoe het gemeentemuseum keer op keer... op een hele interessante, goede manier... Uh, zeer veelzijdige tentoonstellingen weer te blijven maken. Goed, dankjewel. De, in Den Haag is dat. Uh, straks gaan we verder praten, onder andere met Daan dus, en over die buitenlandse boeken met Liedenweide. Maar nu eerst uh, het uh, journaal van half vier met Martijn Nijhuis. Radio 1, het NOS-journaal. Het lijkt erop dat alle Nederlanders aan boord van het gekapseisde Italiaanse cruiseschip ongedeerd zijn. 34 Nederlandse passagiers hebben contact gehad met hun reisorganisatie. Ze komen vandaag of morgen naar huis... Ook onder Nederlanders die de cruise individueel hadden geboekt, zijn waarschijnlijk geen slachtoffers. In Haarsteeg bij den Bos is een postbode gespiest op een tuinhekje. De bezorger struikelde en viel met zijn lies op een ijzeren punt van het hek. De brandweer heeft het spel losgezaagd en de postbode met punt en al naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het met succes uit zijn lies gehaald. En in Manchester is een geldautomaat leeggeroofd na het graven van een 30 meter lange tunnel. Twee Britse dieven waren na een half jaar graven eindelijk aangekomen onder de winkel waar de automaat stond. Ze boorden een gat in de dikke betonnen vloer van de winkel en de bodem van de geldautomaat. De grote klus leverde de twee Britse dieven omgerekend maar 7.500 euro op. En dat waren de hoofdpunten. Dit is Opium. 7.500 euro. Ja, en dan zoveel graven. Jammer, jammer, jammer. Uh, u bent terug bij Opium vanuit Karree. We zitten hier tot half vijf. U kunt reageren opium.avro.nl of twitteren met uh, even kijken, hashtag opiumradio. Tijd voor de recensierubriek. Daar hebben we een leuke tune bij. Okay.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 De recensie. En zo geestig met veel seks. Deze week, boeken. Met uh, liederwijder Paris, uh, drie buitenlandse boeken. Uh, even iets anders, want het CPMB. Je was van de week ook vers voor de pers, heb ik gezien. De uh, CPMB maakte bekend dat het familieportret van Jenna Bloem... Dat, uh, dat het best verkochte boek van 2011 is geworden... met 261.559 exemplaren. Is het een uh, verbazingwekkende winnaar of uh, niet? Je had het wel verwacht? Of? Ik had helemaal niet verwacht. Ik heb niet eens gelezen. Ook. Nee, nee. nee, nee, nee. Had jij dus, een favoriet, weet wat dat zegt. favoriet waarvan je dacht... Nou, die had me vast, vast meer gespoord? Nee, nou, wat, ik, wat ik probeer in deze rubriek... en uh, wat ik elders ook altijd probeer... is juist de boeken te kiezen die niet zo voor de hand liggen. Nou ja, ja. Dus ik ben op een heel fout spoor bezig. Dat, uh, of juist niet. Ja, ja. Ja. Nou ja, en nee, ik vind dat je op een goede spoor zit, hoor. Goed zo. Heel goed. Uh, laten we beginnen met het uh, eerste boek. Dat is uh, van Kevin Wilson... Die ja. heeft er wel open, opengeslagen liggen. Ja, dat, die, dat, boeken, dat, dat, dat zijn al van die boeken die gaan een beetje onder de radar door. Nou, je weet, daar hou ik van. Het is volgens mij eind oktober verschenen. Maar ik heb ook een boek dat is 3 januari verschenen. En ik heb een boek dat moet nog verschijnen. Dus er zit zeg maar, de actualiteit ook wel op de huid. Hm? Kevin Wilson, de familie... Nou, Fang heet het. Was, wat ik altijd gevaarlijk vind... is als je achterop de flaptekst al zet... dat het een hilarisch boek is en absurd. En, en dan denk ik, doe dat nou niet. Laat mij dat nou zelf maar ontdekken. Uh, want je gaat dan, ik ga dan altijd met een soort vooringenomenheid dat boek lezen. Ja. En het is inderdaad absurd, want de familie Fang. Het gaat over een kunstenaarsfamilie. Een echtpaar, wat vanaf, uh, vanaf dat ze twee kleine kinderen hebben, uh, Annie en buster, kind A en kind B. misbruiken ze die kinderen eigenlijk voor hun. Ja, een soort performance-achtige, schokachtige optredens in uh, shoppingmalls en in postkantoren en in vliegtuigen. En die kinderen moeten daar steeds een rol in uh, spelen. De vader neemt het op en dat wordt dan gemonteerd en dat is hun kunst. En die ouders ja, die krijgen van, van de Joseph Buis Foundation natuurlijk een enorme uh, subsidie en dat soort dingen. En die kinderen hebben er ongelooflijk de pest aan. Ja. Maar ja, ze moeten wel dus ze worden weer meegesleept... en dan vraagt uh, de vader in het vliegtuig de moeder uh, ten huwelijk... en dan krijgt ze natuurlijk allemaal champagne en het is allemaal geweldig. En uh, nou, op de terugweg doet hij het nog een keer... want er zitten tenminste andere stewardessen in het vliegtuig... en dan weigert die moeder en dan is er weer een andere sensatie. en dan, nou, Dat vinden ze allemaal heel geestig. Maar deze kinderen die moeten natuurlijk op een bepaald moment hun eigen leven leiden. Uh, Annie wil uh, actrice worden, al als ze een klein kind is... wat die ouders niet willen, want dan wordt dat kind herkend van de film, en dan kunnen ze het kind niet meer gebruiken... Hmm. en Buster wil romans schrijven. En eh, dat doen ze ook allebei. Annie wordt inderdaad een actrice... en krijgt bijna een Oscar. Buster schrijft helaas romans die totaal op hun bek gaan. Maar die twee kinderen weten elkaar wel te vinden. Maar het loopt spaak. Ze weten eigenlijk dat ze alleen maar bestaan... en dat ze beroemd zijn geworden doordat ze tegen hun zin in... Ja. gedaan hebben wat hun Met ouders hun wilden. Ouders, ja. eh, dus ze gaan op hun bek en ze keren terug naar hun ouders. Dat is eigenlijk de enige plek waar ze dan toch weer heen kunnen. En daar ontdekken ze dat het toch iets vreemd met die ouders is. Die ouders zijn in voorbereiding van een groot project. Ze worden, eerst worden ze nog meegesleept in iets wat totaal mislukt. En er speelt iets groots. En het rare is dat je steeds een afwisseling krijgt tussen het heden... en dan oude projecten uit de jaren 80, jaren 70, waar die kinderen zitten. Dus langzaam ontdek je hoe dat gezin dat gezin is geworden. En het heeft een ontzettend mooi einde, wat ik nou zo knap vind. Want het is inderdaad absurd. Maar door het absurde komt het enorme verlangen naar gewoonheid. Ze gaan op een bepaald moment vinden... ze hebben ze verdiend dat ze vakantie hebben. En dan staan ze gewoon met hun poten in zee... en dan denken ze, dit is geluk. Wat hey, zijn wij bevoorrecht dat ze geluk hebben. dan staat er een hele mooie zin. Ze realiseren zich niet dat het grootste gedeelte van de mensheid... dit geluk ook gewoon kan hebben. Nou, en, en dan... je wordt zo ontzettend met je neus op je eigen leven... dat je gewoon je verzoemt met de gewoonheid van het eigen leven. Prachtig boek. Hm. Kevin Wills en de Familie Fang, Uitgeverijde Harmonie. En vertaald door op, op, op, op. Wiebe Budding. Oké, okay, dan Mooi boek. Uh, tweede, boek. het verdriet van de engelen. Ja, oh, het verdriet van de engelen. Nou, De titel is het al helemaal. Het is de poëzie. Ik heb al eerder John Kalman Stevenson, een IJslandse schrijver... aanbevolen met zijn vorige boek, Hemel en Hel. Dat ging over een jongetje dat doodging in een vissersboot... omdat hij vergeten was zijn winterjack mee te nemen. Oh ja. Zijn beste vriend gaat het boek wat deze vriend aan het lezen was... en daardoor zijn, zijn, zijn, zijn, zijn jas vergeten was, gaat hij terugbrengen door gruwelijk weer. En hij komt in een dorpje terecht. Dit is deel 2. Hmm. Het is de jongen, hij is in het dorpje, hij is opgenomen in... Ja, zeg maar, het soort hotelannex gelach, kroegkamer. En eh, in deze rare, vreemde setting, in het, in het ingesneeuwde dorp... heb je de vrouw, de weduwe, die die kroeg uitbaat. Dan is er nog een blinde kapitein. Dan is er Jens, de postbode, die vier keer per jaar zijn leven waagt... om de post te halen en het dorpje. Natuurlijk uh, wordt vanuit de dominee gezegd dat de weduwe moet trouwen... en deze jongen droomt alleen maar. Hij wordt getraind om voor te lezen aan de blinde kapitein. Poëzie, woorden, de schoonheid van de taal spelen een grote rol erin. En uh, ja, het gaat eigenlijk helemaal niet om het verhaal. Het gaat erom dat deze schrijver scheid heeft aan alles wat iedereen wil. Het is traag als modder. Het is ongelooflijk poëtisch. Er worden geen moorden gepleegd. Er wordt niet verkracht. Het gebeurt allemaal niet. En het, het, het verdriet van de engelen... dat is eigenlijk de bevroren tranen van de engelen... die in de vorm van sneeuw naar beneden komen. En eigenlijk is het weer en de woestheid van het land... dat is eigenlijk het grootste personage. En dat dwingt alle mensen met elkaar om te gaan. Een poëtisch boek, Ja, zeg. ja het is, maar het is, het is spannend, want dat ja. is dan nou weer zo knap. Het is zo traag als modder en het smiddel er in de sneeuw... en in alle vormen. Het is ongelooflijk. Gelooflijk poëtisch zitten mooie verwijzingen in. De jongen moet een stuk van Dickens vertalen bijvoorbeeld. Het gaat alle kanten op, want elke keer krijg je weer het levensverhaal... en een dwarsverbinding. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar de, de grote draad is dat deze postbode krijgt een extra opdracht. Hij weet niet zo goed waarom. Omdat iemand ziek is, moet hij elders nog post bezorgen. En deze jongen moet mee. Nou, Deze jongen praat graag, de postbode praat niet graag... en ze zijn tot elkaar veroordeeld. Heerlijk boek, Het verdriet van de engelen... Uh, uitgegeven door Antos, vertaald door Marcel Otten. En ik hoop dat Marcel Otten er een keer een prijs voor krijgt. Het is beangstigend mooi vertaald. Oké, okay, dan Heerlijk heb je boek. nog één boek, maar dat heb je alleen op iPad. Ja, dat, dat heb nog op ik op iPad. Ik ga ook uiteindelijk tegen mijn zin... misschien wel met mijn tijd mee, maar ik ben wel verliefd op mijn iPad. Dus daar geen lelijk woord over. Nee. Het heet, uh, hoe heet het? Het heet Verrassing. En het is van Edgar Carret. Het is zijn tweede verhaal, de bundel. Het wordt uitgegeven bij Podium. Het mm -hmm. vertaald door Adriaan... Krabbendam en Ruben Verhasselt. Het zijn ongeveer veertig nou, verhalen met een plot, een pointe, eh, kort, absurdistisch. De een vergelijkt ze met Kafka, de ander met Murakami. Ze zijn niet zo deprimerend als Kafka en ze zijn niet zo beeldend als Murakami. En toch hebben ze inderdaad, beide hebben wel invloed. Mooi verhaal is het verhaal eh, Het Leugenland... Iemand leugt, liefde alleen maar van kind af aan. Op een bepaald moment droomt hij. Zijn moeder is inmiddels overleden. En in de droom vraagt die moeder... zorg dat ik een kaugonbal krijg. En dan denkt hij, een En hij zegt die, maar ik heb geen geld. Nou, zei ze, vroeger heb je gelogen, want dat heb je dat gedaan. En je hebt wisselgeld onder de witte steen achter ons huis gelegd. Ga maar eens kijken. Hij gaat naar die steen, daar ligt geen geld, maar een gat. Hij steekt zijn hand in dat gat, daar zit een knop, die trekt hij om. En hij komt in leugenland. Al de leugens van zijn hele leven zijn naar werkelijkheid. Nou... En dan gaat het van heel... En het oh, zijn maar twaalf bladzijden. Een soort Alice en... in hoor. Ja, maar zo realistisch en geestig en mooi en prachtig. En heel kort. Hij werkelijk geen woord veel. Het zijn fantastische verhalen. Hij komt naar Nederland. Ja, hij komt naar week. Nederland. Ja. 19 januari, presentatie in samenwerking met de SLA en Cinema de Bali. Uh, Geïnterviewd door Micha Wertheim. Altijd ongelooflijk uh, genotvol om naar Misha en Wertheim te luisteren... als hij iemand interviewt, omdat hij dat zo ongelooflijk... Eerlijk doet, uh, want Kerrit is ook filmmaker. Dus films die hij gemaakt heeft samen met zijn vrouw... of waar ja. de scenario's voor heeft geschreven worden... de dagen daarna vertoond. En uh, ik, ik zou er absoluut heen gaan. Uh, heel veel presentaties zullen saai zijn, maar deze absoluut niet, denk ik. Ja, Dank je wel. Zeer aanbevelend ja. Daan, heb jij een, een, een, hier een boek bij gehoord waarvan je dacht... daar wil ik wel meer van weten? Of? Dat wil ik lezen? Of? Uh, ik, vond, ik vond het laatste wel intrigerend. Ja. Ja. Uh, Verrassing. Eigenlijk moet je voor elke avond, om weer helemaal gelukkig te worden... moet je een verhaaltje lezen van Kerret. Oké, gaan we doen. Dankjewel, Liedewijde. Straks praat ik met Daan Heerman van Vos over zijn roman... Zonder tijd te verliezen. Nu eerst naar Zeilstra met het tweede nummer. En dat is, zoals aangekondigd, samen eenzaam. Samen eenzaam. De buiten van de windtuig Noordwesten De bemanning is op weg naar de Lauwersoog. Ze hebben weken niks gevangen en de rente van de hypotheek is hoog Onderweg wordt niet gesproken op de radio dreint enkel kutmuziek Ze moeten straks met slecht weer stomen, maar ze grens, want zo treurig is het niet. Al kan het samen eenzaam zijn, toch moet je samen verder. Al kan het samen eenzaam zijn, toch moet je samen door. Zijn eentje voor het Koninkrijk van God. Ook al staat het water aan zijn lippen, is het schip verzakt. En het glas in lood kapot. Zijn gebeden smeet de herde om een kudde die zijn kerk opnieuw bevolkt. We lezen samen Lucas 10. De wereldheid van God verlaten, maar hij glimlacht. Want hij heeft het licht gezien. Al kan het samen eenzame zijn. Toch moet je samen verder. Eet Al kan het samen eenzame zijn. Eet toch eet moet je samen door. Al kan het eet eet samen eenzame zijn. Eet toch eet moet je samen verder. Al kan het zo een eenzaam zijn, toch, toch, toch moet je samen door. Al kan het eenzaam zijn in stad en kaart, en eenzaam in de kroeg of in het bij, En eenzaam die van Als je leens aan twee is het al te lang geleden dat je voelt. Ik weet het duizend zodanig, ik weet niet wat men samen met me doet. Al kan het samen en dat moet je samen. Jaffi en Lisbeth Lis, maar dan anders Lydia van Damme en Jeroen Zelstra. En zoals gezegd, voor meer informatie kunt u kijken op uh, de site www.zelstraweb.com. Um, de debuutroman, uh, uh, uh, een zondagsman van uh, Daan Heerman van Vos... die werd met uh, positieve kritiek overladen. Dat maakte natuurlijk nieuwsgierig naar de opvolger. Ja, voor, voor jou zelf ook, lijkt me dan. Ja, ik ja. was ook heel uh, nieuwsgierig. Ja. Ja, ja. Uh, die ligt nu in de winkel. Zonder tijd te verliezen, heet het. Een, uh, een verhaal over twee vrienden die samen opgroeien... maar bij hun verhuizing naar Italië elkaar toch min of meer kwijtraken... of langzaam uit elkaar groeien. Uh, ja, je hoort altijd dat, dat het schrijven van zo'n tweede boek... dat dat bijna lastiger is dan het eerste, omdat Je, je moet allerlei dingen waar gaan maken die, uh, die je bent begonnen met het eerste boek. Heb je dat ook zo gevoeld? Uh, nee, dat heb ik niet zo, niet zo uh, ervaren. Ik was namelijk hier al uh, mee begonnen voor mijn debuut. Hmm. Dus uh, die... die uh... Ja, dat zijn. Ik heb dat wel gehoord, maar dat zijn een soort vragen die je moet uh, vermijden jezelf te stellen. Je moet gewoon uh, doorschrijven. En dat heb ik, heb ik meteen gedaan. Dus ik heb, ik heb daar nooit over nagedacht. Dus eigenlijk ben je. Terwijl je met je eerste boek. Nee, terwijl je met je tweede boek bezig was, kwam je eerste boek uit. Uh, ja. Je was eigenlijk al begonnen met je tweede boek voordat je het eerste boek ging schrijven. Ja, maar dat. dat uh... Dat boek wat er nu is, waar ik dus al eerder mee begonnen was... werd toen niet wat, wat het moest zijn. Dus dat kon ik toen nog niet. Mm -hmm. uh, en daarvoor moest ik eerst uh, op een, op een ja, zo kernachtig mogelijk manier... een verhaal leren schrijven. En dat heb ik gedaan in, in het debuut. En daarna uh, kon ik mijn, mijn herinneringen en gedachtes... Uh, de anekdotiek uh, laten overstijgen. Ja. Ik moest dat nog leren. Want, want dit, die tweede boek, zonder tijd te verliezen, is veel... Ik bedoel, de eerste ging over een wat oudere man en die ja. gaat over een jongen die naar Italië gaat. Ja. En de parallel is dat jij zelf ook een tijdje in Italië hebt gezeten. Uh, ja, dat is... Is dat... het ook veel dichter bij jezelf gebleven? Um, ja, eigenlijk is het simpele antwoord daarop, ja. Mm -hmm. Ja, het is... Het is uh, er zitten heel veel van mijn eigen gedachten en, en uh, herinneringen aan toen. En ook gewoon, uh, nou ja, lotgevallen, als je dat zo kunt noemen. Ja. En... Uh, liefdes en mijmeringen daarover. Er zit heel veel van mezelf in, zoals dat heet. Veel meer dan, dan bij het eerste, ja. ja. Niet dat dat... Uh, de kern daarvan was ook... Uh, was ook autobi autobiografisch. Uh, maar dat was zo ingebed in de gedachten van een oudere man... dat het een zekere afstand en veiligheid daardoor... Ja. Voelde dat als veilig? Uh, ja, het voelde, voelde als veilig, ja. Want... want uh... Ook al lukt het me wel om me te verplaatsen in een, in een ouder iemand... Uh, ik bleef me ervan bewust dat het niet mijn gedachten waren. Hm. En dat ja. is veilig, ja. Ja, ja. Waarom gaat iemand uh, naar de middelbare school, per keer naar Italië? Um, nou, zo, sowieso, het, sowieso wil men dan weg. Ja. En terecht. <laughs> terecht. Uh, ja. Ik moest toen, ik, ik moest toen weg. Uh, ik... ik uh, ik moest weg, alsof ik problemen had met de migratiedienst. Nee. Uh, ik, had, uh, ik had het wel gezien hier en ik had er ruzie met, met mensen. Ik wilde weg. Uh, en Italië, dat, dat had een soort uh, aantrekkingskracht... Uh, uh, ja. Zodra ik het woord Italië hoor, denk ik aan, aan, aan uh, cinematografie en, de, en het licht en dat soort, dat soort onzin. Dus ik wilde... Uh, Italië lag voor de hand en mijn zus had een tijd in Italië gewoond. Dus uh, ja, daarom. En ja. en ja, wat anders. Amerika, daar had ik absoluut geen geld voor. Frankrijk? Ja, Frankrijk. Duitsland? Ik weet het niet. Duitsland zeker niet. Nee, nee. Duitsland zeker niet. En uh, Australië, de, zoiets uh, wat, wat, uh, wat ook uh, heel veel mensen deden, was ook niks voor mij. Ik hou hm. niet van surfen. Maar Nee. Nou, misschien wel, ik heb het nooit gedaan. Niet ja. ja. herken je dat gevoel van nee. Italië? Ja, maar ik moet heel erg lachen dat je zegt en dat soort onzin over Italië... ja, misschien vind je het nu onzin, maar uh, blijk, blijkbaar is het niet zo. Want heel veel mensen vinden het... als er één ding heerlijk is aan Italië, is natuurlijk het licht. Ja, ik vind het een, natuurlijk geen onzin. Ik heb er ja. net een boek over geschreven, maar ja. ik... Uh, Soms heb ik de neiging om mezelf... Uh... Ja omver te halen, wat ja. ik bij deze deed. Waar, ja. Waarom is dat overigens? Weet je dat? Ja, ik weet niet. Laten we geen niet uh, psychologische. Dat nee, nee, gaan we niet doen. Nee, nee, nee maar net denk zoals onzekerheid. Dat je dat dat heel Australië en heel continent terugbrengt tot alleen maar surfen, dat uh, klopt natuurlijk ook niet. Maar goed, het klopt ook. Ja, dat is dus ook nee. lekker, lekker, makkelijk, toch? Lekker simpel. Ja, ja, ja, ja. En dat licht, dat, dat herkent natuurlijk iedereen. En dat lekker eten ook. Ja, ja. Dus maar de, de taal is, ja. heeft heeft ook nog iets met taal te maken. Want als, als, als gymnasiumklant... is dat misschien met Latijn en alles. Uh, is dat misschien ook wel fijn... dan ga je naar de bakermat van de cultuur of iets dergelijks? Of, nee, dat het, soort was, het, was, het was echt... Uh, zo'n romantisch... schimbeeld... Waar, hm. ik, uh, waar ik achterna ging. Ja. Ja. Uh, ja, om nou niet voortdurend... parallel met het boek uh, te trekken... maar toch, uh, was er ook in jouw geval sprake van... een vriend die meeging, of niet? Ja. ja. Samen besluit je van... wij willen weg, we gaan naar Italië. Ja, het waren eigenlijk twee, twee vrienden met wie ik ging. Uh, en de... De oervriend, oervriend uit het boek is, is een combinatie van die twee. En nog een, nog een oudere vriend die niet mee ging naar, naar Italië. Uh, maar ik ging inderdaad ook met uh, met twee vrienden en uh, of met een vriend. En we. we uh wat, wat ook in het boek gebeurt, dat ze samenwonen. wonen. En, uh, het is, het is uh, meegemaakt. Ja, ja. ja. want, want uh, dat einde van de middelbare schoolperiode... waarin jij heel veilig in feite met elkaar leeft... Uh, en je gaat ineens de grote wijde wereld in, dan verandert er veel. Dus het is een soort... Uh, ja, ineens ontvouwt het, het, het echte leven zich. Heb je dat ook zo ervaren? Of? Uh, ik heb het ervaren als een soort uh, zoektocht naar... naar um... Ja, rondom de, de vaststelling dat het toch echt zo langzamerhand zou moeten beginnen. Hm. En dan uh, verplaats je naar de plek waar je op dat moment denkt... dat het allemaal zou gaan beginnen. Of dat nou een uh, café is of, of, een, of een land. En dat blijkt dan toch nooit zo te zijn. Nee? Be nee. Wat be er beginnen ongetwijfeld wel dingen. Wat begint er? Wat, wat, wat ervaar je? Wat, wat ontdek je? Wat als, als 18-jarige? Ja. ja. In Italië? Uh, uh, ja, nou, leven, leven in een taal die niet mijn eigen is. Uh, dat, dat is heel erg wennen. Uh, wel, wel iets wat je meegemaakt moet. Nee, dat ga ik niet zeggen. Uh, nee, leven leven in, een, in een taal die niet jouw taal is... is, uh, is heel fundamenteel. Daar had ik, ik had geen moeite met de taal, maar, maar het is, ik, vond, ik vond dat moeilijk. Je voelt heel geïsoleerd, lijkt mij ook niet. Ja, ja. en ik heb, ik heb sowieso de neiging om geïsoleerd te voelen. En, uh, nou ja, en vri vriendschap, al, al die banden tussen, tussen vrienden... Uh, tussen, tussen je familie, je ouders die je dan niet meer spreekt... al die banden, daar ga je op dat moment... als je niet meer in de vanzelfsprekendheid van je huidige leven zit... Mm -hmm. ga je daarover nadenken... Mm. En uh, die blijken vaak anders in elkaar te zitten de, dan je dacht. Niet per se sl slechter, maar je leert dat, dat alles net iets anders in elkaar ja, zit. Ja, ja. Je, je nam net het woord. En de liefde natuurlijk. Uiteraard, op. ja. dat ja. Is, lijkt me logisch. Um, uh, je nam net het woord zoektocht in, in, in de mond. Uh, er is ook echt sprake van een zoektocht. Hè? Want de vriend in het boek ja, verdwijnt op een gegeven moment. Verbijnt. En, en je, je reist eigenlijk met, met een vriendin, reist de hoofdpersoon. Uh, die vriend achterna, zonder eigenlijk precies te weten waar hij hem kan vinden. Hij ja, speelt in een Hij heeft, hij heeft, hij heeft uh, één aanwijzing, namelijk een anzichtkaart. Uh, en min of meer op goed geluk, uh, ja, richting Loosheid moet ze leiden... Uh, gaan ze op zoek naar die ja. ja. En het is, het is wel... Er staat ook... Uh, op dat het in, in, in Sicilië is, op Sicilië is. Dus het is, het is niet helemaal een hooiberg... maar ze zakken steeds verder af naar, naar, naar het zuiden... en komen op, ja, op, op prachtige plekken, vulkanische eilanden en zo. Het, het wordt langzaam veranderd, het, uh, het Italië van, van uh, Campari... in het Italië van Dante, en, ja. het, en dan uh, vinden ze de vriend of niet... Ja. Is, dat, is dat ook een beetje het beeld wat je probeerde op te roepen? De, de, de, de kringen van de, de hel, dat je langzaam in een soort slechte situatie terechtkomt? Uh, nou ja... Je, het wordt er niet beter op. Het wordt er niet beter op. Uh, je, je schrijft niet zo'n boek als je, als je uh, niet weet in welke tradities je moet. Uh, maar ik, ik wil niet zeggen dat dit een soort... Uh, <laughs> nee, ik, ga, ik, ik zeg nee... Maar, nee, het, maar het nee. is eigenlijk, ja. Nee, maar in de, ja... Het mooie dat je in de verantwoording achterin het boekje wel aan hebt gegeven dat je tijdens het schrijven van dit boek... heel veel gelezen hebt. En ook heel veel uh, Leentje Buur hebt gespeeld. Die in ieder geval inspiratie hebt opgedaan uit andere boeken, toch? Ja, dat ja. Dat is wellicht ook Van Dante. Dat weet ik niet zeker of die, die ook noemt. Die maar... staat er niet in. Nee. Uh, nee, maar ik, heb, ik, heb, ik lees sowieso heel veel. En... Uh voor je het weet, heb je, dan, heb je iets van iemand anders. Dus ik heb een eh, vrij... Om dat te ondervangen heb ik een vrij grote verantwoording. Uh, maar het is geen uh, leentje buur. Ik heb, ik heb een paar, paar woorden van andere auteurs ja. gebruikt... En dan, ja. en dan zet ik dat erbij zoals het hoort. Ja, heel netjes. Ja, ja. Dankjewel. je um, uh, <laughs> Ja, dat is heel netjes inderdaad, ja, dat je dat doet. Um, uh, die, die zoektocht, dat is de laatste vraag... die toch naar die vriend... terwijl je zou zeggen van, je neemt afstand, want wat je samen hebt gedeeld, is er niet meer. Ik, ik, ik mist eigenlijk het motief om toch achter hem aan te gaan reizen. Laat die jongen. Om uh, nou, wat, ik ook ergen, wat ook ergens in het boek staat... hij weet niet of hij hem achterna reist... voor een, de begrafenis van de vriendschap of voor een wederopstanding. Maar hij moet, hem, hij moet hem vinden voordat hij weet wat er gebeurd is. Voordat hij ook kan zien wat er niet meer is. Nou ja. Je kan je daar niet zomaar bij neerleggen. Hij moet... Hij, hij articuleert het ook niet duidelijk, maar hij moet uh, achter hem aan. Hm. Ja. Want die vriendschap die moet op een of andere manier of beëindigd worden... Ja. of nieuw leven worden ingeblazen. Dat, dat is wat een vriendschap is. Een, een band uh, die je op een gegeven moment uh, moet definiëren, kan, kan afsluiten. Maar een vriendschap die uh, slijt en vervaagt, is eigenlijk geen vriendschap. Hm. Dat is een mooie... Dat is mooi gezegd. Ja, ja. Goed, dankjewel overigens tot slot. Even terug naar het echte leven. Die twee vrienden met wie jij destijds naar Italië bent vertrokken. Is dat ook op die manier is het geëindigd? Is er, is er nog sprake van vriendschap of is het voorbij? Uh, er is nog sprake van vriendschap, ja. Oké, okay. dankjewel Daan. Uh, Daan Heerma van Vos uh, schreef het boek en het, uh, dat ligt in de winkel. En het heet, ik zeg het nog een keer de titel... zonder tijd te verliezen, uitgegeven bij uh, uitgeverij. Niet je eigen uitgeverij, hè? Nee, nee, nee. Ja. Atlas. Atlas. Want je hebt ook een eigen uitgeverij, toch? Ja. ja. In deze tijden, ik vind het dapper. Ja, dat, dat ik ook, als ik de rekeningen zie. Ja. <laughs> ja. Nee, want uh, dat, is, dat is toch Babel in Vos? Dat ja, is zo'n uitgeverij? Ja. Onder, onder leiding van krek van, uh, Rijn-Jan Mulder, toch? Ja. Die, die en uh, en uh, Daniel van der Meer zij twee... Uh, regelen het uh, min of meer. Zij, zij houden de uitgeverij draaiende. Ja. En soms uh, schuif ik aan. Ja. Met, een, met, een, uh, met een idee. Uh, en uh, ja, dat, dat, dat is wat ik doe. Soms, soms langskomen. Maar het is, zij verdienen wel de, de eer van die uitgeverij. Meer dan ik. Ook ja. al zit Vos in de naam. Zij verdienen de eer, maar nog niet het geld, begrijp ik. Nee, nee, nee. Dat, dat, dat, gaat dat, komen. dat komt in mijn zak ja. ja. Heb je een niche ontdekt waarvan je denkt... daarin moeten wij, ons, uh, op, moeten wij gaan opereren? Uh, ja, dat, dat klinkt heel af, afgezaagd. Maar uh, er zijn heel veel he hele mooie boeken die die nog niet uitgeeft. Neem uh, het, boek, uh, uh, nou, het boek van Lubits, wat wij onlangs hebben uh, uitgegeven. Merestielen in het Duits. Zeezwijgen. Ja. Uh, dat door NRC bij, bij de beste boeken van het jaar werd genoemd. Als wij daar niet waren geweest, was dat nu niet was dat er nu niet. En dat is, dat is wel heel erg leuk. Goed, we ja. houden het in de gaten. Dank je wel. Um, dan meld ik u nog even... dat, ja, dat had ik al eerder gezegd... maar ik zeg het toch nog een keer die boekenclub hè, van ons. Na, uh, uh, ja, nadat we uh, een soort selectie hebben gedaan... hebben we nu een lezerspanel samengesteld... Uh, dat lezerspanel dat gaat in februari uh, een één boek bespreken. Um, ja, welk boek, daar gaat het even om. Uh, daar mag u over meestemmen uh, op onze Facebookpagina. Het gaat dan tussen Peter Buolda's Bonita Evenieu... Uh, Connie Palmens' Logboek van een onbarmhartig jaar... en Herman Koch's diner, dat binnenkort ook een toneelversie krijgt. Stem en luister op 4 februari... wanneer de Alpine Boekenclub voor het eerst uh, het winnende boek van deze drie gaat bespreken. Straks na het journaal van 4 uur bellen wij met Mark Rietman die uh, uh, voor de Gijsbrecht onderweg is. In de bus, maar hij is in de trein. Maar goed, dat is dan even verwarrend, maar dat leggen we straks wel uit. En verder gaan we het hebben over de biografie van Tony Iommi, Iron Man. Hij is van Black Sabbath. En de Nederlandse schrijver T.E. Lammers die schreef het levensverhaal op. Dat alle meer naar het journaal van 4 uur. Tot straks. Opium. Avro. 50 moorden per jaar op een eilandengroep met minder inwoners dan Dordrecht de Antillen. Als je naar de omvang van de bevolking kijkt, dan is geweldscriminaliteit wel een grote zorg. Laatste morgen naar de documentaire Geen Woorden Maar Kogels. Het ging om een gewapende roofoverval. Morgenavond, 9 uur. Ja, je kan het hebben over die stal. Geen Woorden Maar Kogels in Holland Dok Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.